Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd wordt het treinverkeer waarschijnlijk weer opgestart. Dat verwachten ProRail en de NS. Door een storing een uur geleden werden de treinen voor de zekerheid allemaal stilgezet. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Onder meer in Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Lelystad en Voorhout kwamen berichten van reizigers die in een stilstaande trein zaten. Verslaggever Janiek Eling op station Hilversum. Mensen zijn hier massaal bezig om. ...om vervangend vervoer te regelen, taxis af en aan zien rijden... ...gewone auto's, mensen die aan het bellen zijn om uh, toch iemand te regelen die ze dan komt ophalen. Volgens de NS en ProRail is de storing inmiddels verholpen en kunnen de treinen weer rijden. Het is nagelbijten voor demissionair ministers Kaag en Bijleveld. Over drie kwartier wordt in de Kamer gestemd over moties van afkeuring tegen de twee. Veel partijen vinden dat ze fouten hebben gemaakt bij de evacuaties van mensen uit Afghanistan. Maar wat gebeurt er als de moties worden aangenomen? Dat is de grote vraag, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Want een motie van afkeuring is minder vergaand dan een motie van wantrouwen. Als zo'n motie van wantrouwen wordt aangenomen, dan is er geen vertrouwen meer. Moet een bewindspersoon vertrekken of hij nou demissionair is of niet. Uh, dat ligt na een motie van afkeuring toch anders, want die zegt iets over het beleid en niet over het vertrouwen in een bewindspersoon. Demissionair minister Bijleveld zegt dat ze niet van plan is om op te stappen. Ze had al bedacht dat er veel niet goed is gegaan bij de evacuaties. En ze wil haar best doen om zaken in de toekomst beter aan te pakken. Een vol theater vanavond in Haarlem. Cabaretier Theo Maassen speelt daar zijn voorstelling voor 120 mensen. Mag niet volgens de coronaregels, want de zaal zit dan te vol. Toch laat het theater het optreden doorgaan. Maar wij hadden Theo Maassen al geboekt op deze twee dagen. En toen we die kaartjes gingen verkopen, was die twee derde maatregel die was er nog niet. De gemeente heeft laten weten dat ze gaan controleren of er meer dan 80 mensen in de zaal zitten. In dat geval krijgt het theater een boete van 2500 euro. Dat respecteert. Dat is de rol die de gemeente heeft. Het is een heel groot bedrag wat wij als beginnend theater niet op de plank hebben liggen. Maar gelukkig geven heel veel mensen aan dat ze ons daarbij willen helpen. En er zijn allerlei inzamelingsacties gaande. Dus we hebben goede hoop dat we uiteindelijk dat geld wel bij elkaar krijgen. Het weer blijft vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen eerst mistig, later zonnig en bijna overal droog dan zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10-ring van Amsterdam bij Landsmeer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Vanaf de Zeeburger Tunnel is de vertraging nu ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm and...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 De Groningen, uh, The Sign of Leo. Want uh, deze week bereikte we ons het bericht dat de bassiste Elske Bos uh, uh, ja, niet meer onder ons is. Ze is overleden en uh, de band maakt het wat wereldkundig. Uh, bovendien liet uh, de band ook weten, min of meer, dat uh, de bassiste Elske uh, al een tijdje last had van gezondheidsproblemen. Maar toch wist ze elke keer het vuurtje te vinden om mee te doen met de band. Maar helaas het mocht niet zo zijn dat ze het verder voort mocht zetten. Vandaar dat er dus een aantal nummers van The Sign of Leo hier in het programma voorbij komen. Sterker nog, ze beginnen het uur, dit uur, het volgende uur en ook het laatste uur. Dus dat zijn dan eventjes de wapenfeiten tussendoor en dat doen we gewoon om de band moreel ook een hart onder de riem te steken. Bovendien zeggen we ook eventjes waar het hier over gaat. Want uh, ze zijn ook maatschappelijk betrokken, deze jongens. En de dame die uh, destijds daar ook in uh, mee heeft uh, gedaan. Uh, want dit nummer dat gaat dus ook een beetje over het klimaat. Uh, de heren en dames maken daar duidelijk een statement uh, mee. En look at what you've done. Je moet maar eens even naar de clip uh, kijken. En dan zie je ook ongeveer wel de strekking van het verhaal. Uh, en daar zijn wij mensen ook voor een deel verantwoordelijk voor. Tenminste, dat zegt men dan. Uh, welkom bij deze alternative FM van 16 september. We gaan veel doen. We gaan ook met uh, een aantal telefoongesprekken voeren. Uh, straks met Josephine Odiel. Uh, vorige week hebben we de nieuwe single uh, weten te draaien met Be Your Better Self. Uh, maar vanavond komt de videoclip online. Uh, met Menno Tumerman. Dat is weer een tijdje terug dat ik uh, de man gesproken heb. Vorig jaar geloof ik uh, voor het laatst. En dat heeft uh, te maken met de koperen corona deel 3. Is, uh, vorig jaar is dat uh, begonnen en uh, nu is er nog een, uh, een derde deel. Uh, want de muzikanten hebben podium nodig. En ook uh, kan dat uh, beter om in dat uh, geval dat buiten te doen. En de Haarlemse binnenstad ontleent zich daar geweldig voor. Um, een van de mensen die daar uh, zullen te zien zijn... zijn volgens mij Jorik van Noorden en Paul Bond. Nou, dat komt mooi uit, want we hebben ook meteen Labelle Belle Époque. En daar hebben de heren ook aan meegewerkt. Dus uh, dat zijn dan twee nummers die dan sowieso nog uh, gedraaid uh, zullen gaan worden. Verder hebben we dan in het uh, tweede uur Sterrenweldering met een uh, nieuwe single, uh, Remedy. En datzelfde geldt ook voor Lotte Mulder. Hij is van Charlotte. Uh, Cosmic Connections, ook met haar gaan we praten. En in het laatste uur hebben we ook nog twee uh, nieuwe dingen. En dat is uh, Roosmaier, maar dat is een uh, single van een week oud. To be free. Maar wel weer een vette primeur vanavond in het laatste... uur met Panda Annoir. Want die single die komt morgen uit met You Want To. En daarvan gaan we praten of daarmee gaan we praten met Bono Heijken. Hij is uh, een van de leden van uh, Panda Annoir. Nou, je hoort het al. Er zijn heel veel nieuwe dingen. En dit is er een van. Want die wordt uh, morgen uh, uitgebracht. En dat is Melle. Ook hier geweest uh, bij ons in de studio. En hij is ook al aardig op weg... Om landelijke begreemdheid te krijgen. Already home. Another day. Als ik hem een favoriet heb van het eerste album van La Belle Époque, dan is het deze wel. Naartoe scherzen met The Wait. En La Belle Époque is een, ja, een studioproject van Danny van Tiggelen. Uh, daar heeft hij toch uh, heel wat uh, mensen mee uh, weten te strikken. Uh, namelijk uh, bijvoorbeeld uh, Anne Zoldaat, uh, Ruben heijn Pablo van de Poel, van de Wolf. Dat zijn toch uh, uh, mannen van naam, die hoor ik van Noorden, die hoor je zodra, uh, zoda, zodanig. En, uh, die, uh, die zit er ook uh, op. En Paul Bond, dat zijn toch uh, even namen die mij uh, te binnen schieten. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Mellen met een hele single. die komt morgen uit... Uh, want het is eigenlijk vandaag een beetje die day wat betreft nieuwe Nieuwers. Uh, dit niet hoor. Three Little Clouds, dat is al een tijdje uit. Maar ik vind het toch altijd wel even leuk om dat ook nog even te laten horen. Five, to nine. I don't wanna go. To my boat today, but then I'm What they gonna say, I'll be back on Monday. Cause I need that pain, now just pop some shit. you don't know what i really want and i really want party them blurry nights them higher highs but i ain't got the money cause i'm out on a kitchen station to station travel for that beat. I to remain to stay from the job Ja, ik had ze nog een paar weken geleden had ik ze nog in de uitzending, tenminste, rog Roger had ik volgens mij in de uitzending ja, daarover. Over dit uh, werkje uh, Cloudy Exploration, uh, dan de B-kant van de EP. Um, nummer heet 529. Um, het is uh, iets verder dan tien voor half acht, maar ik denk dat ik uh, Josephine Odeel daar een plezier mee doe. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, je, had een, uh, ja, je moest uh, de deur uit om acht uur. Dus dat uh, vond ik uh, wel, uh, wel geestig om dan uh, dit tijdstip met je af te spreken. <laughs> <Achtertijd>. <laughs> ja. Um, be your better self, want die gaan we straks uh, uh, laten horen. Ik heb hem vorige week al uh, voor het eerst uh, laten horen. Um, hij heeft een best een serieuze lading als ik, het, uh, als ik de titel zo be beluister en bekijk. Ja, ja, klopt. Ja. Um, het uh, gaat eigenlijk over obsessief uh, bezig zijn met jezelf altijd maar verbeteren. Uh -huh. uh, wat natuurlijk een heel goed streven is. Alleen um, soms is de lijn tussen zelfzorg en een soort dwangmatigheid daartussen is, is best wel dun. Uh -huh. uh, en daar gaat het eigenlijk over dat je door middel van apps uh, eigenlijk alleen maar bezig bent met uh, je vooruitgang te tracken. Te kijken welke oefening je doet en uh, wat voor... Uh, Eigenschapjes van jezelf kan verbeteren. Mm -hmm. En uh, mij lijkt het tof om een nummer te schrijven vanuit zo'n soort self-help app, maar dan een uh, soort de evil versie daarvan. Ja. Heel kort. Ja. Uh, ben jij iemand van uh, de self-help of uh, doe je daar niet zoveel aan? Nou, ik heb in corona, do door de hele pandemie, mm -hmm. um, probeer toch een beetje grip te houden op het, op het leven en. Uh, ja, natuurlijk gewoon gezond te blijven leven en genoeg te sporten. Ja. Dus ik was juist wel een beetje aan het experimenteren met dat soort apps die dan uh, je streaks bijhouden. En dat vond ik dus juist interessant om te merken dat je um, dan bijvoorbeeld uh, uh, iets invoert in je telefoon. Van nou ik heb vandaag uh, uh, hard gelopen, koud gedoucht en dit gegeten en dat gegeten. En dat je dan een soort van uh, groene vinkjes van goedkeuring van je telefoon krijgt. En dat, was, dat, dat vond ik heel dubbel en... Uh, een beetje ironisch. Hmm. Dus, uh, ik weet niet. Ja, le leven we ook een beetje dan in, in jouw optiek dan misschien te veel in zo'n soortement van maatschappij? Dat, dat je ook nog uh, moet kunnen bedenken van, laat het nou eens een keer los, joh. Nou ja, dat misschien. Het komt inderdaad wel een beetje vanuit het idee dat, alle, dat het leven maakbaar is. En dat hmm. als jij somber bent of je zit niet goed in je vel, dat zal dan wel komen omdat je waarschijnlijk niet hard genoeg werkt. Dat je niet genoeg sport, er is dus hmm. van alles mis met je wat je kan verbeteren. Want The sky is the limit. Ja. En uh, tuurlijk is het goed om goed voor jezelf te zorgen. Dus ik wil ook helemaal niet zeggen dat je alles maar moet laten varen. Mm. Maar wat ik interessant vond om te merken is dat zo'n app. Kijk, als het voor mensen werkt, is het helemaal top. Maar mm. voor mij merkte ik ook dat het juist. dat je niet echt bezig bent met jezelf accepteren. Maar dat je misschien juist een soort doel voor jezelf stelt van. Ik ben goed genoeg mm. als ik dit en dit en dat en dat. allemaal gefixt heb. Dus, ja, ja, ja. En ja. Ja. Daar gaat het echt over. En wat ik ook heel typisch. Oh, sorry. Ja, ga, ik niet. ga door, ga door. <laughs> ja. Wat ik ook interessant vond om te zien is dat we natuurlijk heel veel met telefoons bezig zijn. en misschien heel veel um, zien van hoe anderen leven. en daardoor uh, bepaalde onzekerheden kunnen, kunnen ontwikkelen. en dan juist op diezelfde telefoon. met dat soort apps dan dat probleem gaan oplossen. Dus het probleem wordt gecreëerd en zogenaamd opgelost door hetzelfde toestel. Ja. Uh, heb jij dan op een gegeven moment ook besloten om dan afstand te nemen van datzelfde toestel? En denkt, ja, dag, ik uh, ga toch een beetje bij eigen gang uh, daarin. Uh, hm. Jawel, nou kijk, soms voor sommige dingen helpt het wel. Hm. En deze week met de, de single release is het best wel lastig om afstand te doen <laughs> van die telefoon. <laughs> ja, maar dan ontkom je er niet aan, hè? Dan, wil je toch, uh, nee. dan ben je toch heel erg nieuwsgierig van hoe uh, ontvangen de mensen het. En vinden uh, ja, ze het, het wel leuk. Het en... leuk en... ja, <laughs> ja, toch? Precies, ja. alleen uh, ja gelukkig hoef ik dan niet nog in te voeren van nou, ik ben vandaag zo lang bezig geweest met dit en dat. Ja. ja. Ja, ik, nou, je verhaal doet mij eigenlijk denken aan exact een, nou, exact een jaar. Ik denk bijna uh, anderhalf jaar geleden toen hadden wij hier een marathon uitzending. Uh, en nu ga ik gewoon even een beetje meepraten eigenlijk. Uh, ja, hadden wij, ja, dat, is, dat is wel, uh, was wel leuk. Uh, we hadden een uh, gezamenlijke uitzending met uh, onze collega's van Haarlem 105. Het gingen over de, de, de pandemie. En uh, help de helpers helpen. Dat betekent dus dat we geld moesten ophalen voor het Rode Kruis. Uh, nou, er waren een keur van gasten um, die dan uh, zowel bij ons telefonisch in de uitzending gingen en in, bij Halem 105 uh, kwamen ze dan ook live in de uitzending. En een van, uh, van de gasten was uh, de sportief directeur van de Duitse Grand Prix, Jan Lammers. Nou, ik ken Jan uh, best wel. En die staat te boeken als een echte filosoof. En die zei op een gegeven moment, ja, daar in die uitzending... en dat is bijna precies wat jij nu ook zelf zegt. Van, ik kijk dan wel eens naar die topsporters... en die topsporters die uh, gaan dan maar door. En zeker in deze periode. En die zei, ja, zegt hij, laat je jezelf nou een keer met rust... En dat is precies, denk ik, ook datgene ja. wat jij eigenlijk loopt te verkondigen in dit, uh, in dit nummer. Ja, wel een beetje. Want het is grappig dat grappig je dat, dat je net over die topsports begint. Want ja. de inspiratie die ik voor dit nummer had, uh, kwam eigenlijk uit de sessie met uh, een coach waar ik uh, bij heb gelopen. Die dus um, uh, de ACT-methode onderwijs is dus ook aan, aan ja. topsporters en mensen die onder hoge druk moeten presteren. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat idee kwam ook een beetje van haar. Dus dat klopt wel inderdaad dat je dat met titelsport slinkt. Dus ja, ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik luister graag naar, uh, naar uh, Lammers. Want het uh, ja, is altijd een boeiende persoonlijkheid uh, geweest voor mij wat, wat dat er gaat. Um, dat ik hem nog ken, dat is, uh, dat is dan nog uh, dat daar aan toe, maar goed. Um, maar uh, hoe zit het met jou... Uh, is, is uh, jouw vak eigenlijk ook een vorm van topsport en altijd maar moeten presteren? En geldt het dan ook voor jou, dit liedje, uh, als een soort goede uitlaatklep en dat je jezelf in acht neemt? Ja, wel. wel uh, ja, zo voelt het soms wel. Kijk, ik ben natuurlijk niet een artiest die op de grootste podia speelt, dus voelt dan gek om het uh, een topsport te noemen. Maar nou ja, je bent er wel elke dag mee bezig. Ja, hm. het is wel vergelijkbaar, Briebe, dus elke dag ermee bezig, je bent aan het, uh, aan het oefenen, aan het schrijven, je hele ziel uh, zit erin en uh, het is natuurlijk wel een heel kwetsbaar mm. iets van als je op het podium staat, uh, je voelt wel dat je, je kan gewoon falen, je kan het gewoon hartstikke uh, misdoen ofzo, dus je, je hebt al inderdaad met, met veel druk te maken. Mm. Mm -hmm. Um, ja, want uh, even over jou. Want uh, uh, volg je nog, uh, nog een uh, ja, geschoolde opleiding voor, voor songwriter of wat dan ook? Nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik heb die opleiding ik heb aan het Kostorium gesteerd en ik heb die opleiding vorig jaar afgerond. Mooi zo, mooi zo. Dus dat, uh, yeah. dat, uh, ja, uh, dus ja uh, dan is het uh, nu uh, het al het geleerde in de praktijk uh, te brengen. Maar ik vind uh, dat je daar al... Duidelijk uh, wat, wat laten meezien. Um, vanavond komt dan de clip online, eigenlijk uh, middernacht. Oh, en oh, nou, morgen. Morgen, um, oké. Okay. Morgen in de middag. Morgen in de middag. Um, uh, uh, ja, het beeld moet natuurlijk, uh, het liedje natuurlijk versterken. Ja, nou dat is wel goed gelukt. <laughs> ja? Ja. En yeah. uh, waar, waar kunnen ze het vinden? Uh, op YouTube. En ik zal hem via mijn uh, social media kanalen uh, delen. Helemaal goed. Um, Zullen we hem dan maar uh, laten horen? Ja, leuk. <laughs> Hier is uh, Josephine Odiel en Be Your Better Self. Tenminste, ja, hij werkt. Well done, I'm glad you returned. It's all about intention. A gold star for your effort, so... You at all? Can't take cold showers. Bring out the towel, clearance and perseverance. A gold star for your efforts. So go on into overdrive. Eyes on the prize you owe them. Let me talk. Familiar I'm Label Epoch uh, En dit was ook alweer een track die uh, min of meer uit de, de koker is gekomen van, uh, van Danny van Tichelen. Die heeft al die uh, mensen bij elkaar uh, weten te krijgen. En een van die mensen is Jorik van Noorden. Dat is het uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. Love is all that matters. En uh, als ik Jorik van Noorden zeg... Ja, dan uh, moet dat bij Menno Timmerman wel een beetje bekend in de oren klinken. Goedenavond Menno. Goedenavond, Jaap. Ja, zeker. Dat klinkt me zeker bekend. Hè? Een uh, bekend persoon inmiddels voor mij in uh, verschillende opzichten. Ja, uh, even over, uh, want uh, voordat we het gaan hebben over de koperen corona, want uh, dat uh, zit er weer aan te komen. Um, uh, hebben we het uh, over dit uh, project, want ook jij hebt dit uh, met ja, argus oren of ogen, hoe ik het maar noemen wil, uh, gade geslagen, dit, dit verhaal. Je bedoelt Belle Epoque? Ja, La Belle Epoque. Ja, nou ja zeker. Het is een, eh uh, uh, ja, het is een beetje in de slipstream uh, voor mijn gevoel uh, in uh, uh, nou moet ik zeggen dat uh, Danny en, uh, en Jork waren natuurlijk uh, ja, waren sowieso al uh, langer aan elkaar verbonden doordat hij, hij in de band van Jork zat. Uh -huh. Maar er is een, een, een, inmiddels een groot clubje mensen betrokken geraakt, ook Paul Bond trouwens. Mm -hmm. Maar uh, die samen zijn gekomen in de tijden dat het allemaal wat minder ging uh, op het podia. En uh, hebben een mooi, heel mooi album gemaakt. Ja. En uh, heel veel van die mensen ken ik dan ook. Ja. En, uh, en dat is een album waar heel veel uh, positiviteit nu op loskomt. En, uh, en uh, blijkt ik toch weer gekozen te hebben voor een uh, aantal zeer goede muzikanten. Voor me Bob Dylan, uh, de Songs, de mythe... Uh, theatervoorstelling, uh, Jaap. Ja. Ja. ja, nou ja, voor mij er zijn Emil uh, Landman en Paul Bonte. degene die dan uh, hier in het verleden hebben. Die hebben hier beide gespeeld. Emil uh, Landman Eén keer en Paul wat meerdere keren. Um, maar goed. Um, ja, kijk. Uh, we gaan Paul straks. Uh, met een uh, nummer overigens. Uh, draaien van La Belle Epoque, Dus dat, uh, dat komt na dit gesprek. Uh, maar uh, we hebben natuurlijk ook het even over de koperen corona. En nou weet ik dat ik je vorig jaar. Uh, toen was dit het eerste keer. dat, uh, dat je dit initiatief. Uh, ter hand hebt genomen. samen met uh, Louis Isselt, geloof ik. Toch? Ja, dat klopt, ja. Ik ja. Heb, uh, nou, het zijn inmiddels twee edities. De eerste heb ik. Uh, uh, uh, gedaan uh, via de gemeente hebben we toen gedacht om uh, te kijken of we muzikanten de straat op konden krijgen, want iedereen die was aan het uh, aan het livestreamen geblazen vanwege de pandemie en ik denk van ja, eens zal het toch weer een keer een, een deur op een kier moeten om artiesten de mogelijkheid te geven om te kunnen optreden, omdat dat ontzettend belangrijk is ook. Ja. En daarbij had ik het de, voor mij doodsimpele idee uh, bedacht uh, om ze gewoon op straat neer te zetten en ze daar te laten spelen, maar goed. Dat is allemaal niet zo, uh, niet zo eenvoudig vanwege allerlei verordeningen die er dan ook nog zijn. Mm -hmm. Dus dat heeft nogal, ik had al wel, uh, Haarlem was sowieso niet, is niet nooit heel erg blij met, uh, met muzikanten op straat. Het is heel moeilijk om, om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen. Maar goed, ik, de, de eerste keer had ik een aantal artiesten uh, die, uh, waarbij dat gelukt was. En uh, vervolgens is het enthousiasme eigenlijk heel groot geworden. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de winkeliersvereniging uh, mm -hmm. in Haarlem. En een bedrijf wat daar uh, voor werkt, Painted Jello, is dat. Die uh, doen marketing en promotieachtige dingen. En die hadden eigenlijk heel veel sympathie voor het idee. Uh, dus wilden dat eigenlijk binnen, binnen de Harlem Shopping Night. Wilden, vroegen ze of, of wij, ja, Louis en ik, dat dan wilden opzetten. Mm -hmm. Dat hebben we dat hebben gedaan en dat was heel erg leuk, heel erg succesvol. Uh, mensen werden, uh, waren blij. Niet alleen de artiesten, maar ook de mensen op straat. Dus dat werd heel erg hoog gewaardeerd. En dit jaar mochten we dat weer doen en uh, zo gebeurde dat. Ja, ja twee edities uh, geweest, ik zag het ook. Uh, dit is uh, editie nummer drie inmiddels alweer. Um, ja, wat, wat kun je over deze derde editie uh, vertellen? Um, wat, wat kunnen mensen verwachten? Want wanneer is het? Want er zijn meerdere vragen in één uh, keer. Maar goed, ik, ik stel ze toch. Nou, het is komend weekend in het centrum van Haarlem. Dus hmm. Maar het begint vrijdagavond. Dit is zaterdag uh, overdag en zondag overdag. Aha. En uh, de tweede vraag was ongeveer van uh, de artiesten die er nu zijn gekozen. Ik heb weer gekeken, uh, toch ook heel erg lokaal, dus ik kijk herhalen omgeving. Mm -hmm. Er zijn een aantal die, uh, die hebben dat meteen, uh, zijn heel enthousiast geweest, die heb ik uh, weer teruggevraagd. Ja. Uh, dat is Sam Sexton onder andere, een gitarist komt uit Sampoort, ook een regio regionaal uh, iemand. Mm -hmm. Um, uh, Rose Marin uh, die ook uit Haarlem komt, ja. die is uh, Dan German een Brit die in Haarlem woont, die treedt op en niet te vergeten natuurlijk van Noorden die ja die toch ook uh, sympathie heeft gehad voor uh, het idee en denkt van uh, ik ga dat steunen, ik ga meedoen en. Uh, is op vrijdagavond ook ergens op een hoek van de straat uh, te, uh, te bewonderen. Ja, ja, ja. Dus uh, en, en, en dat, dat is, uh, zijn ze eigenlijk ook alle drie de dagen te bewonderen? Of is er maar één uh, muzikant op één bepaalde plek en op één dag of op één uh, tijdstip? Nee, er zijn, er zijn per dag zijn er drie artiesten. Er vrijdag drie, zaterdag drie en zondag drie. Mm -hmm. En uh, waarbij Dan German twee keer komt opdragen. die was Vorig jaar was hij zelf geveld door corona, dus ik kon hier oh. helaas niet meedoen, vond ik heel jammer. Ja. En ik had nog een plekje over op de zaterdag, dus daar heb ik hem ook geplaatst. Maar op zaterdag staat dan ook nog Paul Bond, uh, staat daar dan ook nog ja. uh, bij. En ik zit nu even niet op de plek uit mijn hoofd, die nog meer op zaterdag uh, zit nog, een, nog iemand op zaterdag natuurlijk. Ja. Maar op zondag heb ik uh, Julie Beno. Ja. Uh, Julia is haar artiestennaam, is een uh, jonge dame van de Rock Academie een Belgische mm -hmm. uh, zangeres. En dan vergeet ik nog Sven Ross. Mm -hmm. uh, iemand waarmee ik uh, eigenlijk ook sinds dit jaar uh, samenwerk ook. Uh, prachtige singer-songwriter, jonge, jonge getalenteerde uh, man is dat. Ja. En uh, dan vergeet ik er nog uh, denk ik uh, één of twee. Ja, uh, maar dat is na te kijken volgens mij ook op Facebook hè, denk ik. Ja, dat is zeker op Facebook. Ik heb een Facebookpagina ook, dat is uh, Kopere Corona, dus daar is het uh, in ieder geval naar te zoeken van, uh, van wie er allemaal mee doen. Maar ik, ja, ik, het zou leuk zijn als mensen in het centrum van Haarlem eens gaan kijken hoe mooi de uh, muziek uh, is die gemaakt wordt door mensen die niet meteen uh, in de Ziggo Dome staan. Maar... Nee. Nog uh, pril uh, in, het, uh, in hun carrière zijn. Zeg ja, maar. ja, ja. Um, want uh, dit is dan het derde deel. Maar uh, we hebben de maatregelen. Uh, die zijn ook uh, deze week afgekondigd. In een persconferentie dinsdag. Uh, die anderhalve meter maatregel die gaat op de schop. Uh, maar uh, kan, dit kan toch zomaar zijn dat dit een blijvertje is. Uh, voor, uh, voor, ja, voor gewoon uh, de, de, de songwriters en, en, en de muzikanten. Die, die dan gewoon graag op straat. Dan toch kennelijk willen spelen. En als Halem dat dat dan fijn vindt. Dan zou je dat toch nog niet uh, mee hoeven te stoppen, denk ik, ondanks dat. Nee, misschien dat de naam veranderd moet worden. Maar kijk, kijk, uiteindelijk wilde ik het daar gaan uitzetten uh, in meerdere steden. Nou, daar werd goed gereageerd, positief. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat nooit echt van de grond gekomen, omdat het ook weer ingewikkeld was met veiligheid. En uh, kijk, het is heel makkelijk, dat blijkt wel uit de, de hele politiek hoe makkelijk het is om cultuur of uh, popmuziek of festivals... Ja, ja. ...optredens om dat uit de agenda te schrappen. Dat is een, uh, dat is een eitje voor, deze, voor dit kabinet. Uh, <laughs> ja, ja. Dus um, uh, het, is, uh, het is kennelijk heel erg ingewikkeld om iets heel simpels... Uh, uh, om toch iets simpels te kunnen doen met, ja, uh. Uh, met, met name aanstormende talenten... waarvoor het uh, al sowieso heel erg ingewikkeld is ja. om op te treden. Ja, want uh, ik bedoel, uh, kijk, uh, ik bedoel, anderhalve weken geleden... hebben wij natuurlijk hier uh, volle bakken gehad... en daar keek de evenementensector toch, met een, uh, toch wel een uh, oog naar... zo van, dat kan wel, en wij niet. Ja. Dus, uh, dus ja, uh, ik bedoel, ik heb daar ook een uitgesproken mening over. Ik denk van ja, het is wel met twee maten meten, denk ik dan. Nou, ik denk dat iedereen dat wel uh, zo ziet dat er met twee maten werd gemeten. En dat uh, er wordt ook wel eens gedacht dat, uh, dat er zoveel mensen tegen die, uh, die Grand Prix of die Formule 1 was. Nou, dat valt best wel mee. Ja. Maar er zitten wel aan de andere kant zitten artiesten en de voetbalstadion zitten vol waarbij ze lekker op elkaar zitten. Ja. Maar in een het, in het theater uh, kan het allemaal niet. Er is veel gezegd al over, mm -hmm. niet alleen door mij, maar door heel veel vakgenoten. Het is, het is met twee maten uh, meten en het valt gewoon niet uit te leggen. En ik ben daar ook uh, net zo pissig over als, uh, als iedereen zeg maar, in, in mijn sector. Ja. Dus al niet te min ben ik natuurlijk blij dat, uh, dat dit kan. Ja. Dus, uh, dat, en, en we hebben vorige keer bewezen dat het ook gewoon hartstikke veilig kan. Ja. Uh, niemand loopt gevaar daar. Ja. Um, en, uh, maar uh, als ik het een week later had gedaan, dan hadden we helemaal die anderhalve meter uh, uh, gedoe. was dan. Uh, van de baan. Ja. Maar goed, we gaan het zo doen. Zo, zo werkt het ook. En ik uh, ben heel erg blij dat er, uh, dat er uh, negen artiesten zijn die uh, komend weekend uh, kunnen laten zien wat ze in huis hebben voor een... Uh, het is ook nog eens een keer het moeilijkste publiek, hè, het winkelende publiek. Want, ja. uh, als mensen het niks vinden, dan, dan, dan lopen ze snel door. Ja. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat uh, vorig jaar dat er sommige mensen echt stopten. En, uh, Gaan een praatje aan met uh, artiesten, kopen cd. Ja. En uh, staan, staan ook nog eens een keer te dansen, staan ze er, uh, erbij. Dus uh, ja, dat is, uh, het is heel aangenaam. Het, het is sfeerverhogend en ik denk dat, uh, dat de stad, elke stad daar op dit moment best wel behoefte aan heeft. ja, ja uh, jaar, uh, en, en bovendien, het uh, wordt uh, dit weekend ook redelijk uh, goed. Na zomerweer, dus ik zou zeggen, ja. gewoon lekker naar Halem uh, gaan en uh, kijken. Huppatee. Ja, zeker weten. Um, ik, uh, noemde, uh, jij noemde Paul Bond, die noem ik ook. Die heeft ook meegewerkt aan La Belle Époque. Dus uh, die gaan we dan ook maar uh, nu uh, laten horen. En dat is het nummer stretched along the line. To keep the Ignition like a he saw his future ridden in the traffic. Light. To a grand piano Never saw my cry As much as he did that night But the sun will shine On his face again Terug hadden we er in de uitzending hier. Uh, Sylvia en mee met uh, Friends. En er kwam nog even wat na. Uh, maar goed, uh, zij uh, heeft uh, wat uh, verteld over deze single. En bovendien, uh, dit zou je eigenlijk ook uh, kunnen aantreffen... in een ander programma wat hierna komt. Nashville Radio. Tussen 10 en 12 vanavond kan je dat ook uh, nog horen. Um, tot aan het nieuws van 8 uur hebben we er nog een hele mooie single van... Jacob D. Edwards and sincerely Jacob Tobacco and the carpet fibers, bloodstains, and the bathroom walls will serve you well. Screwed reminder.